Rusland heeft vannacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne, meldt het Oekraïense leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïense luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In verschillende steden zijn zeker zes mensen omgekomen. President Zelensky herhaalde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie opvoert. Oekraïne wil dit jaar minstens een miljoen drones produceren.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 De Israëlische Bank heeft de rente verlaagd om de afzwakkende economie te stimuleren. De rente gaat met een kwart procentpunt omlaag. Eerder had de centrale bank de rente juist opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk.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 Ja, goedenavond mede metalheads op deze nieuwjaarsdag. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 106e aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. Allereerst wens ik alle Play It Louders het allerbeste toe voor het nieuwe jaar... en dat het maar een mooi, muzikaal en vooral gezond 2024 mag worden. Ook dit jaar behandel ik dus elke keer weer, weer een ander thema en ben ik sinds een tijdje, sinds vorig jaar dus... begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... waar ik meer nadruk leg op het nieuwste materiaal... de wisselende gasten, zowel fans als bands... de extreme underground metal scene met Ben van Rode... wekelijks terugkerende wisselende thema's... waar jullie als luisteraar ook verzoeknummers voor kunnen indienen... of waar een select thema centraal staat... En houd ik jullie uiteraard ook op de hoogte... dankzij de wekelijkse metal nieuwtjes en concertagenda's. En vanavond is het alweer tijd voor de achtste aflevering van Play It Loud Brand New. Een van de zes nieuwe terugkerende uitzendingen in vaste stijl... met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Met ditmaal een overzicht van de uitgekomen singles in december... van zowel uitgediende als jonge talenten in de metal scene. En zoals altijd begin ik elk programma en uur met de uuropener... die ditmaal kwam van Iron Maiden frontman Bruce Dickinson. Die is een de volledige solo-inspanning in bijna 20 jaar losliet op 1 december... in de vorm van de single Afterglow of Ragnarok. Zijn gloednieuwe album, The Mandrake Project... dat zijn laatste release, Tyranny of Souls, uit 2005 opvolgt... zal op 1 maart worden uitgebracht via BMG. En net als op zijn vorige solo-LP heeft hij gitaarexpert Roy Z, drummer Dave Moreno en keyboard extraordinair Maestro Mysteria... ingeschakeld om zijn sci-fi ontmoet... Op culte visie tot leven te brengen. Want dit is niet zomaar een album. Het is verpakt in kennis en legenda's, en fungeert als aanvulling op een reeks stripboeken die de komende maanden zullen verschijnen. Die ook zijn geschreven door Bruce en de veelgeprezen stripauteur Tony Lee. De recente single Afterglow of Ragnarok opent de uit tien nummers bestaande plaat en zoals Iron Maiden fans zullen opmerken, bevat deze zelfs een opnieuw ontworpen versie van If Eternity Should Fail in de vorm van Eternity Has Failed, die feitelijk werd geschreven voor de Book of Zoals Voor de Duitse symfonische metalband Leaves Eyes is de nieuwe single Forged by Fire hun eerste muziek sinds The Last Viking uit 2020. De nieuwe single geeft een eerste blik op het aankomende album van de band Mids of Faith, dat in 2024 zal verschijnen. Meer informatie over het nieuwe album zal te zijner tijd worden onthuld. Over het nieuwe nummer en de bijbehorende videoclip eh, zegt zanger Alexander Kroll. Eindelijk is het zover en kunnen we je onze nieuwe video Forged by Fire presenteren. We speelden Forged by Fire op het podium van Wakken als wereldpremiere... en het nummer werd enthousiast gevierd door de fans. Hier is de video met een geweldige verhaallijn over het legendarische zwaard en een vurig optreden in de ware zin van het woord. Met Forged by Fire starten we een serie video's met het magische thema van het nieuwe album Mids of Fate. Ben je klaar om met ons mee te reizen naar de wereld van de zagen? Ik wel... Niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. En na nou een single Never to Return uit november is Infected Rain terug met het zojuist gedraaide Because I Let You. Wederom een dynamisch nummer dat het unieke progressieve meets nu metal geluid van de band laat zien. De single dat het nieuwste voorproefje is van het komende zesde album van de Moldavische groep. Time, arriveerde op 5 december vergezeld van een levendige, bloederige videoclip. In Because I Let You duiken we in de paradox van de pijn en van de liefde... en onderzoeken we hoe onze diepste genegenheid tot onze grootste wonden kan leiden. Al dus infected rain in een gezamenlijke verklaring. Het is een rauwe reflectie op de kwetsbaarheid die we blootleggen in de liefde... en hoe soms degenen die we het meest vertrouwen... onze geheimen en angsten tegen ons kunnen hanteren. Dit nummer gaat niet alleen over de worstelingen in relaties. Het is een spiegel voor de moed die nodig is deze complexe realiteit te erkennen en verwoorden. Time verschijnt op 9 februari via Nepal Records. Ook Guns N' Roses heeft afgelopen maand een nieuwe single uitgebracht... getiteld The General. Het langzaam opbouwende, door gitaar geleide nummer... markeert het tweede nummer van de rockband uit 2023... na nou, perhaps dat in augustus uitkwam. Vorige maand debuteerde Guns N' Roses met The General live... tijdens hun tweedaagse stand in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Het liedje zweeft al jaren rond... In 2007 sprak Sebastian Bach over het nummer in een interview. En hij zei, het is veruit het zwaarste metal nummer dat ik Axl Rose ooit heb horen doen. Deze langzame schurende riff met deze hoge doordringende schreeuwende zang, net als The General dateert perhaps terug naar de Chinese Democracy sessies van de rockband. De zomersingel markeerde de eerste nieuwe muziek van Guns N' Roses sinds de singles Hard School en Absurd uit 2021. Evenals een aantal outtakes uit het Chinese Democracy tijdperk. Die werden bijgewerkt door de huidige semi-herenigde line-up van de band. De release van het nummer komt twee weken nadat Axel Rose in 1989... in een rechtszaak werd beschuldigd van het seksueel misbruiken... van een voormalig model in zijn hotelkamer. Rose heeft de beschuldigingen ontkend via zijn advocaat... die zei, simpel gezegd, dit incident heeft nooit plaatsgevonden. Hoewel hij de mogelijkheid niet ontkent dat er terloops een fanfoto is gemaakt kan de heer Rose zich niet herinneren dat hij de aanklager ooit heeft ontmoet of gesproken. En heeft hij voor vandaag nog nooit van deze fictieve beschuldigingen gehoord. Enfin, de general van Guns N' Roses hoor je uiteraard bij Play It Loud Brand New.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 Joikian, president en CEO van Gibson Brands... heeft samengewerkt met The System of a Down zanger Serj Tankian... en Black Sabbath gitarist Tony Omi... voor de gloednieuwe single Deconstruction die we na Guns N' Roses hoorden... ...onder de vlag van Gibson Band. De Gibson Band bestaat uit een wisselend collectief van Gibson-artiesten... ...en Deconstruction is hun eerste single met cover art van Tankian zelf, genaamd 'Our Mountains. Gibson Records, Grakeian, Tankian en Yomi zullen alle opbrengsten van Deconstruction... ...de veiling van 'Our Mountains en een unieke Gibson Les Paul standard guitar, ...aangepast met het 'Our Mountains artwork doneren aan het Artsak. Refugee Initiative van het Armenia Fund. We vroegen ons af hoe we dit lied konden gebruiken... om Armenië en de Armeense situatie onder de aandacht te brengen... en geld in te zamelen voor Armenië, al dus Naast het maken van muziek is Serje een activist in dienst van Armenië... en Tony heeft banden met Armenië... omdat hij vele jaren geleden deel uitmaakte van een groep... die daar een muziekscho muziekschool financierde. Daarom hebben wij alle drie beloofd dat alle inkomsten uit het lied via het Armeniëfonds fonds naar Armenië zullen gaan. David Lee Roth had een unieke manier gevonden om in de kerstfeer te komen. De voormalige frontman van Van Halen had op 8 december het nieuwe kerstnummer Talking Christmas Blues uitgebracht, hoewel hij er niet echt in zingt. Het nummer laat Roth in, een, in feite een stroom van bewustzijn bieden tijdens een bizarre feestdag, ingesteld op een akoestische gitaar en mondharmonica. Gisteravond laat had ik een gekke droom. De kerstman kwam bij me langs, vertelt hij. De kerstman heeft een pot kapot gemaakt. We zijn allemaal vernield. Elfen zijn afgeranseld. Plaatsen zijn vernield. Er vonden gebeurtenissen plaats. Er gebeurde een tragedie. De iglo werd met de grond gelijk gemaakt. In het nummer noemt hij Oprah Winfrey en op een gegeven moment vermeldt hij dat een menorah moet aansteken voor Hanukkah. Hij brengt ook een toast uit en deelt like a Hallmark, Hall of Fame kaart Merry Christmas van David Lee. Het nummer volgt uh, Rots' versie van Van Halen's Jump die begin december werd uitgebracht. En zijn originele nummer Wash Fault dat in november uitkwam. Now I had a crazy dream Santa Claus dropped in on me Santa cracked a jar We all got trashed Elves got thrashed Place got smashed Up Events unfolded Tragedy happened Igloo got flattened Look out, Santa Paparazzi shut up Flashbulbs flashed Oprah knew questions had to be asked She asked him. And she asked him. You know Oprah. Reality series vampire and his family moved next door. Cable TV superstars for at least two weeks, possibly more. African-American little folk own a vegan liquor store. And if I'm not mistaken, they's Buddhist, but I ain't sure. I was looking out my window and there was light in a menorah. I thought, I'm supposed to light the menorah. Now they're upstairs taking selfies, doing yoga on my roof. Heard they was victims of a drone strike, but that I cannot prove. Here's a toast for them and me, and another one for you. Like a Hallmark Hall of Fame card, Merry Christmas from Dave Lee. Dark and Chris was loose. Crack hat on my corner, cool tin foil for a hat. Hey, lose weight for the holidays, white boy. When's the last time you did that? You had a point. So that's all I wrote. Last night I had a crazy dream that Santa Claus dropped in on me. Santa cracked a jar, we all got thrashed. Elves got trashed, place got smashed up. Can't recall exactly what happened, but Igloo got flattened. Now here's a message from all of us to you. Talking Christmas blues. Christmas blues. Elke maandagavond, Play It Loud op ZFM Samford. Welcome to my problems, tonight. De heerlijke Talking Christmas Blues van David Lee Roth hoorden we Green Day... die op 8 december een persoonlijke en krachtige nieuwe single had onthuld... Dilemma. Een nummer dat volgt op eerdere singles uit 2023... The American Dream is Killing Me en Look Ma No Brains... is afkomstig van hun 14e album Saviors... dat op 19 januari dus gaat verschijnen. Over het betekenis van Dilemma gesproken... onthult frontman Billy Joe Armstrong... dat het een van de nummers was die nogal gemakkelijk te schrijven was omdat het zo persoonlijk voor mij was. We hebben zoveel van onze leeftijdsgenoten zien worstelen met verslaving en psychische aandoeningen. Dit nummer gaat dus helemaal over de pijn die voortkomt uit die ervaringen. Skeletal Remains heeft eveneens op 8 december... hun nieuwe single Relentless Appetite aangekondigd... van de aanstaande plaat Fragments of the Ages... die op 8 maart uitkomt. Relentless Appetite is een vervolg op het succes... van de vorige single van de band Void of Despair. Gitarist en zanger Chris Monroy zegt dat de band werktitels had... die ze aan de beroemde coverartiest Dan Seagrave hadden doorgegeven... maar het laatste kunstwerk leidde tot de albumtitel. Monroy zegt, Seagrave voltooide de albumhoes voordat we de titel hadden. Dat was iets anders, maar het werkte in ons voordeel. De album Hoes inspireerde rechtstreeks een aantal teksten en muzikale thema's... waardoor meerdere stukken aan elkaar werden gekoppeld. Wat een primeur voor ons is. We lieten hem verschillende kunstwerken zien. Tien in totaal, denk ik, die we leuk vonden. Dus er was een richting. We wilden een combinatie van dingen met als uiteindelijk idee... een wezen dat uit elkaar werd gehaald en zijn DNA werd geëxtraheerd. Het gekke brein van Seagrave heeft het allemaal tot leven gebracht. Het naar Play It Loud. Het harderig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Tiende studioalbum In The Twilight Grey... dat gepland staat voor de release op 15 maart van dit jaar... via Century Media Records... nemen de Zweedse zwartgeblakerde death metal meesters Necrophobic een nog diepere duik in pikzwarte schaduwen. Op vrijdag 8 december was de release van het eerste nummer... en de videoclip van Stormcrow. Bekijk zeker de video die werd geregisseerd door Claudio Marino... Van Or, voor Artax Film... Het commentaar van de band Stormcrow was een van de eerste nummers die voor het nieuwe album werd geschreven. Het idee was om de zeer klassieke necrophobic elementen te combineren met een langzame brug. Met een sterk heavy metal gevoel. Het lyrische thema gaat over een gewond beest dat uit de diepte oprijst en zijn vertrouwen stelt in een gevleugelde zogenaamde waarheidzegger. Misschien moeten we voorzichtig zijn en de stormkraaien onze woorden niet naar de wereld laten verspreiden. Voordat ik overga naar alweer het laatste nummer van dit eerste uur, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij.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 Europa is volgend jaar opnieuw een metalfestival rijker... want het gloednieuwe um, Italiaanse metalfestival Metal Park... heeft vorige week zijn eerste namen bekendgemaakt. Op de affiche zien we onder andere Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson staan... maar ook Cavalera komt naar het festival... en deze zullen een volledige set van Sepultura spelen. Op 6 juli dus Bruce Dickinson, The Darkness, Stratovarius, Michael Monroe en Richie Kotzen. Op 7 juli zullen Emperor Cavalera dus Drink Dark Tranquility en Moonspell en Flash God Apocalypse optreden. Graveland heeft ook een aantal nieuwe namen bevestigd... waaronder een van de headliners. Tiamat zal de vrijdag afsluiten met een speciale Clouds and Wild Honey show. Daarnaast zijn ook Mortiferum, Terra Toma, Clustrum en Hellrone... aan de poster toegevoegd. Eerder, eerder wist de organisatie de komst van onder meer Karkus, Wolves in the Throne Room, Necrophobic en Doel al te melden. Het Graveland Festival vindt volgend jaar plaats op 24 en 25 mei in Hogeveen. En de kaartjes kosten 99 euro, zijn verkrijgbaar via www.graveland-vest.com. Jara On Air heeft ook op 29 december maar liefst 21 namen uh, ...aan de line-up toegevoegd. En het zijn niet ten minste onder meer... ...Suicidal Tendencies, Body Count, Neck Deep... ...en ja ja, de cat komen naar het Limburgse Festival. Evenals de rumjacks, Another Now, Ended, Holding Absence, Snuff... ...Conservative Military Image, Mindforce, Show Me The Body... ...Dying Wish, Mind War, Thursday, Harriet, Grade 2... ...Skull, Throne, guilt trip en Harm's Way... Eerder werden onder meer Electric Callboy, Dropkick Murphys, Bad Religion, Sum 41, Biohazard, While She Sleeps, Comeback Kid en uh, Madball en Die Artist murder al bevestigd. Jera On Air vindt volgend jaar plaats op 27, 28 en 29 juni in IJsselstein en dan niet de U IJsselstein in Utrecht, maar die in Limburg. Een combi-ticket kost 189 euro. Alle informatie vind je op www.jeraonair.nl. Jeff Loomis heeft Arch Enemy verlaten. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven, zo laat de gitarist weten. Loomis kwam eind 2014 bij Arch Enemy nadat Nick Cordel stopte... en maakte twee albums met de band Will to Power uit 2017... en Deceivers uit 2022. Arch Enemy gitarist en bandleider Michael Emmett laten weten... dat hij het jammer vindt dat Loomis de band verlaat... En wens hem het beste voor de toekomst. De nieuwe gitarist is ook al bekend. Dat gaat Joey Conception worden. Die ook al in 2018 tijdelijk inviel bij Arch Enemy. En zal nu wederom in de schoenen van Loomis stappen. Op 13 oktober 2024 kun je Arch Enemy met de nieuwe gitarist in Den Bosch live aan het werk zien. Wanneer de band in de Mainstage staat... Samen met In Flames and Soilwork. En dat was het hier voor deze week. Volgende week ik jullie uiteraard weer op de hoogte. Maar nu we door naar de laatste nummer. December releases van het uur. En die komt van de Griekse power zangeres Andrie. De missing link between Ronnie James Dio en Christina Aguilera. Zo laat de classic hard rock en metal stijl van het debuutalbum Skies van Andrie... zich het meest treffend omschrijven. <middels> Tot zo in het tweede uur naar het nieuws van 10 uur.